Bij de vrouwen werd iedereen Wust met overmacht wereldkampioen voor de Canadese Christine Nesbit en de Tsjechische Martin, het titelverdedigster Martina Sablikova. Sablikova kwam in de slotrit tegen Wust ten val.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 Fatto niente, solo per l'amore, hai sfidato il vento, un rato, hai diviso il cuore stesso, pagato il riscommesso dietro a questa mania che resta solo.